Golfstaat Oman neemt tien gevangenen uit Guantanamo B over van de Amerikanen. Vertrekkend president Obama heeft dat met Oman vlak voor zijn afscheid afgesproken. Onlangs nam Saudi-Arabië vier gevangenen over. Voor hij aantrad, beloofde Obama dat hij Guantanamo, waar terreurverdachten zitten opgesloten, zou sluiten. Dat is niet gelukt. Nu probeert hij zoveel mogelijk gevangenen over te plaatsen. Er zitten nog 45 mensen vast.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 Een vrachtvliegtuig van de Turkse maatschappij, ACT, stortte in de buurt van de hoofdstad Bishkek neer op een aantal huizen. Zeventien slachtoffers waren inzittenden van de Boeing 747, de anderen woonden in de huizen die werden geraakt. Waarschijnlijk heeft het slechte weer een rol gespeeld bij het vliegtuigongeluk in Kirgizië. De verhouding tussen de allerrijksten en de allerarmsten in de wereld wordt steeds schever, zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De acht rijkste mannen in de wereld bezitten evenveel geld als de 3,6 miljard armste mensen.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 In de Randstad is het nog wat langzaam rijden op de A27. Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Hilversum staat 4 kilometer. Reken op 10 minuten vertraging. Vanwege gaten in de weg is de rechte rijschok dicht. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van St. op zaterdag met de Youth Corporation en Rock the Boat. Ja, later nog eens keer uitgebracht, trouwens, uh, door het uh, Nederlandse groepje Forest. Ja, die hadden er ook een uh, bescheiden hitje mee. Ja, wat gaan we met het uh, derde uur allemaal doen uh, Albert-Jan? Allereerst, rond de klok van kwart over vier hebben we een kort pit-report. Er is nieuws uit de pitstraat van de Formule 1, ondanks het feit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 So no to find you. You took your love away. You closed the door behind you. What good is tomorrow when nothing's right today? I can't stop.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 De single die ze inderdaad in de jaren 80 maken. Hier is Tiedorps.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 Tegenwoordig runt hij de stal samen met kampioen Jaap Kroon jr. En dan kunstschaatsen Zandvoorter en kunstschaatser Michel Tsiba, 19 jaar oud... gaat dit jaar deelnemen aan de Winter Universiade in Almaty. Het vroegere Alma-Ata in Kazachstan. Het Nederlandse talent kan zich hierdoor voor het eerst bij de senioren meten met de rest van de wereld. De Winteruniversiade is 2017 is van 28 januari tot en met 8 februari... zogezegd in Almaty, Kazachstan. Er doen 67 landen aan mee. We houden u op de hoogte. Ja, weer goed nieuws op sportgebied vanuit Zandvoort. Dank wel daarvoor, Albert-Jan. Ja, we gaan ons opmaken voor het dier van de week. Roevers, ja, hij is het dier van de week.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 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Wat ook roefers verdient een thuis. Deze week roefers als Dier van de Week bij CFM. Dus ga voor Roefers of de andere leuke dieren naar het Kennemer met Dieren nummer 5 hier in Stanford Nieuw Noord. En hier is ze nog een keer. Nee, deze hebben we al gehad toch? Ja, ja, die hebben we al gehad. Wacht even hoor.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 Andrew, en Durand heeft ongelooflijk veel hits gescoord. En allemaal even lekker, hè? Ja. Heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM Stanford. Je hoorde de Ordinary Worlds. Ja, voordat we aan het gedicht van de dag gaan beginnen... mogen we niet voor kwart voor vijf doen, Albert-Jan. Heel goed. Want er zijn heel veel mensen die gaan luisteren naar jouw gedicht. Klopt. Hebben we wie eerst nog een bericht over het circuit Park Stanford. Ja, en wel de nieuwe directeur uh, Ronald Kleven.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 And you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman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 I'm not mine on my blade. Ja, ja, ja, ja. De ziel van Beverly Craven. Wat blijft het een prachtig plaat, hè? You're promise me so. Uh, aan het einde van uh, dit programma. Want het zit er weer op in de pop voor ons, uh, Vos. Het is zoals zo vaak een woord Zo is het. Nou, morgen nemen we even een dagje vrij. Ja, morgen is het stand uh, voor op zondag non-stop van 2 tot 5. Want wij gaan ons bezighouden met...